Twee uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal.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 De Amerikaanse beurs op Wall Street is ondanks een tegenvallende toespraak van FED-baas Bernanke toch met een winst gesloten. De Dow Jones won 1,2 procent. Eerder op de dag hadden beleggers gespannen gewacht op de toespraak van Bernanke over mogelijke steunmaatregelen voor de Amerikaanse economie. Toen bleek dat die maatregelen uitblijven, zakten de koersen wereldwijd. Later veerde de handel op. Toen bleek dat het stelsel van Amerikaanse banken volgende maand niet één, maar twee dagen zal praten over een eventuele extra miljardeninjectie.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 In de Eredivisie heeft Ajax met 4-1 van Vitesse gewonnen. Alle doelpunten vielen na de rust. Ajax heeft na vier wedstrijden 10 punten en leidt nu in de Eredivisie. De andere wedstrijden worden later dit weekend gespeeld. Het weer, vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog, minimaal rond 14 graden. De dag begint droog, maar al snel trekken vanuit het westen buien over het land, mogelijk met een klap onweer. Het wordt maximaal 19 graden. Ook zondag en maandag is het fris, met buien, maar ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, 747, Mike is ready for Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij onze uitzending vannacht. Het is 27 augustus en dat betekent voor mij... dat straks om 7 uur mijn vakantie van start gaat... Meestal begin ik de uitzending met een andere, meer gewichtige wetenswaardigheid van de dag, maar dit vond ik toch ook wel even de moeite van het vermelden waard. Maar goed, nu we toch bezig zijn met belangrijke kwesties van de datum van vandaag. Op 27 augustus 2005 werd het wereldrecord Polonaise dansen gevestigd in Halen. Dat is in uh, België, hoe kan het ook anders? Maar het was ook de dag waarop in 1973... de eerste geslaagde Belgische harttransplantatie plaatsvond. Op sportief gebied viel er ook een en ander te beleven. Op 27 augustus 1983 wint de Nederlandse mannenhockeyploeg... voor het eerst in de geschiedenis de Europese titel. In 1978 werd Gerry Kneteman op de Nürburgring wereldkampioen wielrennen. De kortste oorlog ooit werd uitgevochten op 27 augustus 1896. Het duurde welgeteld 38 minuten voordat de Zanzibarese niet Brits gezinde sultan het Hazenpad koos... nadat Groot-Brittannië een kleine oorlogsvloot voor de kust had verzameld en het vuur had geopend op zijn paleis. En wie denkt dat tsunamis alleen van deze tijd zijn, komt voor verrassingen te staan. Bij de uitbarsting van de Krakatau op 27 augustus 1883 ontstond een tsunami van 30 meter hoog... en ruim 36.000 mensen verloren het leven. In 1859 werd op de 27 e van deze maand in Pennsylvania... het eerste exploitabele olieveld gevonden. En vandaag, in 2011, luistert u naar Vlucht in het Verleden... waarin we afreizen naar een moment dat Ramse Shaffi er nog was. Op 29 augustus 1933 wordt in de Parijse voorstad Neuilly-sur-Seine... Ramses Schaffi geboren. Hij debuteerde in 1955 bij de Nederlandse Comedie... en richtte zich naast het acteren vooral ook op zijn muzikale carrière. In 2005 bracht hij een nieuwe versie van zijn hit Laat Me Uit... en in 2006 won hij de Edison-Euvreprijs voor kleinkunst. In deze bijdrage van de NCRV is een nog piepjonge Koen verbraak... in gesprek met hem over zijn leven, zijn carrière en zijn toekomstplannen. Ramse Shaffi overleed in 2009 op 76-jarige leeftijd. We gaan nu terug naar 1989. Luistert u naar Koep Soleil. Ramses Jaffi. Al sinds het begin van de jaren 60 staat hij op het toneel als acteur en als zanger. Een veelzijdig man, wiens artistieke kwaliteiten zich moeilijk in een paar woorden laten vangen. Toen hij in 1980 van de stichting Konames de zilveren harp kreeg, stond al in het juryrapport. Ramse Jaffi, wat is hij nou eigenlijk? Zanger? Dichter? toneelspeler, Componist? Schilder? Allemaal, ja. Ja, dit was... Uh... Ja, van die mensen die zeggen, je kan maar één ding goed doen in je leven. Dat kan wel zijn. Dat kan allemaal best zijn. Maar voor mij is het belangrijkste dat ik plezier in mijn leven heb. En, uh, dus ik sta me eigenlijk alles toe. Dat wil zeggen dat ik van tevoren ook helemaal niet weet... dat er dingen gaan gebeuren. Bijvoorbeeld Ik heb dus een uh, jaar geleden een ongeluk gehad met een fiets. Een fietser die me aanreed hier uh, op de Herengracht. Toen moest ik drie maanden moest ik in een, uh, eerst geopereerd worden in een verzorgingstehuis. En daarna, uh, nou ja, ik kon niet werken. Want ik, eerst gaat het dan met twee krukken, dan met één kruk. En ik had het hele jaar voor me eigenlijk. En ik moest al die rollen afzeggen. En toen ben ik uh, naar Thailand gegaan twee maanden. Ik ben een maand naar India gegaan. Ik ben een, een maand naar Bali. En toen kwam ik terug. En toen uh, zei mijn bovenbuurman, dat is een uh, hypnotherapeut... En daar had ik wel eens hypnoses uh, gedaan, of ondergaan. En die had hij op een band gezet. En toen zei hij, de verhalen die hij me vertelde, zijn eigenlijk zo interessant. Waarom schrijf je daar geen boek over? En toen kwam er een uitgeverij, die wilde ik een bio, autobiografie schreef En daar had ik er helemaal geen zin in. Witte, heb je alles op te gaan rakelen, van toen gebeurde de, dat, en toen gebeurde de, dat. En toen ben ik met een voorbeeld van een van die hypnoses die ik meegemaakt had. Uh, ben ik daar een kort verhaal gaan schrijven. En dat heb ik aan die uitgebreid voorgelegd. En die zeiden, ja, ga maar door. Dus dat zijn dingen die ik helemaal niet zou weten van tevoren... dat ik zou gaan schrijven, bijvoorbeeld. Ja. Dat overkomt me. Wat zit er nog meer in het veld? Uh, wat er nog meer in het vat zit? Het feit dat ik straks uh, een televisiepresentator ga worden van... van een geldshow. Nou, dat had ik toch nooit over gedacht... En dat hebben ze gevraagd eigenlijk, omdat mensen die me kennen... die weten dat ik namelijk nou niet met geld om kan gaan. Dat het de grootste zorg in mijn leven is ja. altijd geweest. En dat het een beetje de laatste jaren gewoon geregeld wordt... omdat ik een fantastische manager heb en een hele goede accountant. Maar verstand van geld niet. En dat moet ik dus nu gaan leren. Want de eerste uitzending is dan 11 mei, voor de AVO. En uh, nou, dat, nogmaals, dat soort dingen dat zou ik toch uh, zelf niet hebben kunnen verzinnen. Ik kan me voorstellen dat het ook nog op een bepaalde manier ple plezierig is: hè? een soort ongrijpbaarheid. Dat mensen. Ja, ja men kan geen uh, staat, ja, staat op me maken, misschien wel, maar niet, uh, ik ben niet uh, in te delen. Nee.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 Ik heb je lief, zo so lief. Rotsen, met mijn me staal en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 En hier komt een nieuwsflits. Um, het Openbaar Ministerie in Peru heeft een eis geformuleerd... tegen Joran van der Sloot. Correspondent Marion van Rooyen, wat kun jij daarover melden? Uh, de eis is 30 jaar voor moord. De advocaat van uh, Joran van der Sloot had geprobeerd om doodslag uh, te bereiken. Ik weet niet of je je nog herinnert. Uh, hij, heeft, uh, hij is beschuldigd van de moord op Stefanie Flores, een 21-jarige Peruaanse... Uh, nadat zij, uh, zo vertelde hij dan tenminste, in zijn computer had gekeken... en toen ontdekte uh, dat, uh, dat hij betrokken zou zijn bij de moord op Nathalie Holloway. Nou, dat is uiteindelijk volgens hem uh, de reden geweest dat hij boos geworden is... en haar toen uh, uh, een beetje hard geslagen heeft. Maar dat neemt het uh, Openbaar Ministerie dus niet aan... Het is gewoon moord. En bovendien moet hij een ongerekend een, een schadevergoeding betalen... aan de ouders van Stefanie Flores van zo ongeveer 50.000 euro. Oké, okay, de eis is nu bekend. Uh, hoe gaat het nu verder? Uh, ja, nu, nu moet hij afwachten tot er een proces uh, komt. Maar daar, dat, dat moet dan wel snel gebeuren. Want eind december uh, moet hij worden vrijgelaten... Als, als de boel niet in de steiger staat. Dus er is nu wel een eis, maar nog geen proces... Nee, maar dat, ja, dat gaat dan waarschijnlijk wel snel komen. Want ja, de familie van Stephanie Floris is ontzettend bang eh, dat het eind december bereikt wordt en dat hij dan gevlogen is. Maar zover zal het OM het niet laten komen, toch? Je weet maar nooit in Peru. <laughs> Oké, okay. Marion van Rooien, dankjewel. Geen mens kan mij dwingen wanneer ik niet wil. Geen leven dat ik niet begon. Hemelbaar. Je kunt ik niet houden van ik wil de zon. Bij jou vandaan. Ik heb je lief zo lief. In 1964 zocht Ramse Shafi een zangeres voor zijn Shaffi Chantant. Na het eerste contact ontstond een vriendschap voor het leven... tussen hem en dat zangeresje, Lisbeth List. Wat uh, trok jou in haar dan? Haar schoonheid en haar uh, melancholie en haar eenzaamheid voornamelijk. En, toen, en ook eigenlijk allemaal dat ze, ze, ze is een kind is. Dat zijn we dus allemaal eigenlijk, kind. Een <grijgene> heleboel mensen hebben dat vergeten, die kwaliteit. Ja. En uh, die heeft ze nog steeds. Ze mag dan wel prachtig op, uh, uh, opgemaakt en een mooie jurk van Frank Hovers. Maar in wezen is het een kind en daarom zingt ze. Ja. En... Is dat belangrijk dat mensen een kind zijn? Ja. ja. Dat is heel erg belangrijk. Ik bedoel, anders ja, dan ben je een uh, zogenaamde volwassene en dat slaat nergens op. Er zijn. Ja, tot je vierde jaar was je. We hebben allemaal gewoon heel erg uh, zuiver. En daarna komt de klat erin. Want dan gaat de maatschappij beroep op je doen. En dan moet je op een gegeven moment daar beantwoorden, daar beantwoorden. En dan uh, vervormt het allemaal. En dat bedoel ik met het kind zijn. Maar streven je daar ook naar om, om kind te worden weer? Nou, dat hoef ik niet zo weg, want ik ben het ook. Ja. Nou, dat hoef je niet naar te streven. Nee, en waaraan herken je volwassen kinderen? Uh, volwassen kinderen, dat is mooi gezegd. Nou, die zijn uh, op zijn best. <laughs> ik wil helemaal niet zeggen dat ik dat ben... of dat Liebeth dat is, of dat zoveel. Zijn beste zijn hele intelligente mensen. Mm. En die hebben een hart. Uh, en alles wat, waar ze mee geboren zijn, dat is intact. Maar dat is heel moeilijk in uh, onze manier van leven... om dat uh, intact te houden, of dat terug te vinden. dat wordt, uh, ja, wordt niet echt hoog aangeslagen... of het wordt ook niet als zodanig herkend... Maar mensen die op het toneel staan, die zullen toch dit element in zich hebben. Wat ik zeggen, een Mary Dresselhuis waar ik dus nu mee speel. Waar ik uh, nu mee aan het repeteren ben. En het stuk wat we aan het spelen zijn, dat heet uh, Het, het Cocktailuur. Van uh, Gurney, dat is een Amerikaan. Maar die heeft het ook heel sterk. die is 82. Ja, ja. Die heeft het heel sterk. Die heeft dat, die heeft dat nooit verloren. Is, is het misschien een vereiste voor kunstenaarschap? Ja. Ik geloof het toch wel. Ik geloof het toch wel, ja. Ik geloof zelfs een, uh, een Rembrandt of een Michelangelo uh, en Ravel. Ja. Die hebben dat element en zeggen anders... Uit je je niet, dan doe je dat niet. Dan, dan, dan heeft dat geen... Die, die, die vorm van... Uh... Nou, ik, ik was dus heel klein... Ik was vier jaar, moet ik zeggen. Ik was met mijn moeder in Zuid-Frankrijk. Daar woonden we, uh, in Cannes. En ze had me een trapautootje gegeven. En uh, dan leerden ze me s'avonds, leerden ze me Russische liedjes. Omdat ze een Russin was. En dan ging ik overdag, uh, ja, op de croissette ging ik de, de, de terrassen langs. En ging ik op de tafel staan en ging die liedjes zingen. Dat is precies hetzelfde waarom ik nu in het theater sta. Ja. Anders had ik het niet gedaan. De tijd stond even stil, als een schot in de dag. Daarna gingen de mensen aan het voorval weer voorbij. De tijd stond even stil, als een neergehaalde vlag. Vragen in de mist van jaren maken zich nu vrij. Ja! Ja, ah. de tijd stond even stil, als een stem zonder geluid. Een man zong in de verte, maar hij kwam niet dichterbij. De tijd stond even stil, naast een mens in de nacht. Er stond ook nog een ander mens. Belicht van opzij. Ja, ja. De tijd stond even stil, als een bank op het perron. Geen taxi bij de uitgang en de trein ging net voorbij. De tijd stond even stil als een vriend op het station. Hij keek twee mensen na tot in het volgende getij. Sinds oktober staat Ramses Jaffi op het toneel in het stuk Cocktailuur... samen met Marloes Fluidsma, Ton Lensink en Miri Dusselhuis. Nou, Het is een heel, uh, ja, een vrij realistisch stuk. Een typisch Amerikaans stuk. Het gaat over familie en ik ben de zoon. En ik ben de toneelschrijver en ik kom thuis bij mijn familie... om. Een stuk te laten keuren, eigenlijk wat ik over hen geschreven heb. Nou, en dat. dat geeft enorme conflicten. Ja. Dat, uh, daar gaat het eigenlijk om, dus ik ga er verder niks over zeggen. Want anders... ja. Maar conflicten dan tussen jou en de familie? Tussen mij en mijn vader, voornamelijk. Ja. Die wil dat helemaal niet hebben dat dat opgevoerd wordt. En. Uh, nou, mijn zuster, die. die vindt dat ze een veel te kleine rol heeft. Mijn moeder die wil met alle geweld dat ik er maar een boek over schrijf. En dan, dan zien ze het de mensen niet. Dan zien ze het niet. Dan heb je een een cocktailuur, dat is dan een soort familietraditie. En uh, daaruit ja, komen alle frustraties en alle dingen die niet gebeurd zijn. En alle gebrek aan liefde, gebrek aan uh, werkelijk interesse. Gebrek aan, uh, nou ja, gebrek aan. ja, liefde is misschien het meest belangrijke. De... Nee, ja, nou, waarom heb je die rol aangenomen? Ik nummer 1 eh, om weer te spelen met Merit Dressenhuis. Daar ging het mee om. Ja. Dat is een hele grote vriendin van me. En ik, uh, wij kennen elkaar heel erg lang. En um, um, toen daarna ja, ben ik ben geïnteresseerd voor het stuk. En nu is dat gewoon even mijn leven op dit moment. Ja, ja dit is... Uh, we spelen het heel erg veel. Dus we zullen tot eind maart zullen we met elkaar leven. Hoe ziet je leven eruit tijdens zo'n ja. tournee? Dat is heel eenvoudig eigenlijk. Hm. Mijn leven is zeker niet eenvoudig als ik niet toneel speel en niet op een toneel. ben. Als ik eh, ja, op tournee ben, dan dan is eigenlijk alles gericht op die avond. Dus je gaat vaak om vijf uur of zo ga je de bus in hm. naar een, een stad in het land en je komt uh, vrij laat in de nacht terug. Nou, ja, Dan moet je goed uitslapen. Er zijn uh, allerlei klussen te doen zo'n dag. Ja. Maar dat heeft eigenlijk niet zoveel... Uh, ja, om handen. Tot je weer in die bus zit en je speelt weer een... Uh, je bent thuis. De dag bestaat alleen uit een avond. Uh, ja. Bijna wel. Ik zal een paar, paar dingen tussendoor moeten doen. Ja. Ik uh, zal die voorbereiding voor het... Uh, TV-programma er tussendoor moeten doen, et maar dat is eigenlijk een extra belasting. Het liefste zou je willen dat het alleen maar dat was. Maar het vreemde is dat mensen vaak zeggen van... Uh, ik wil vrij zijn, ik wil ja. een uh, vrije vogel zijn ja, ik, en ik ga bij het toneel. Maar ja, in feite heb je toch een kantoorbaan die zich s'avonds afspeelt? Nou, een kantoorbaan, dat is dus ontzettend... Uh, uh, ja, het is, het is ontzettend spannend. Je hebt dus een enorm contact in de beste op de beste momenten, met een zaal vol mensen. Dat is iets heel ingrijpends. Ja. Dat is geen kantoorbaan op die manier. Ja. Heb je, het, is dus, uh, ja, het is een vorm van kunst, uiteindelijk. En dat doe je dus elke avond weer. En elke avond is het anders. Het is nooit hetzelfde. Ja. Als ben je één stuk... We spelen dit nu, geloof ik... We gaan dit 103 keer spelen, of 104 keer. Het zal elke avond anders zijn. En wij waar zit dat dan in, die verandering? Nou, omdat elke avond moeten de emoties en alles wat je doet... die moeten nieuw ontstaan. Je hebt dus enorme fikse afspraken. En, uh, maar je, zodra, de, zodra je een robot gaat worden... en zeker in dit gezelschap... want we zijn dus met Marloes Fluitsma... en uh, Ton Lenzing. Uh, Miri Tressen, en ik. Maar zeker in de omgeving van haar, hè, van Miri... die zal dat ook niet uh, toelaten dat we... Uh, we, we zullen zeker momenten hebben dat we inzakken ofzo zo. Maar dat, dat wordt dan uh, daarna in zo'n bus besproken. En heen heengaande slapen we allemaal. En teruggaande dan vieren we feest. We zullen doorgaan. Met de stootkracht van de milde kracht. Om door te gaan in de sprakeloze macht. We zullen doorgaan. We zullen doorgaan.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 Het zweet op ons gezicht om alleen door te gaan. In een loopgraaf zonder licht, we zullen door gaan, we zullen door gaan. Tot we samen zijn, we zullen door gaan. Telkens als we stilstaan om weer door te gaan.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 Samen zijn sta je op het toneel eigenlijk, behalve dat je het kan. Precies, dat is me wat. Ik denk dat ik op het toneel sta omdat ik iets wil geven of tonen... of uh, uh, ja, laten zien aan mensen. Het is hetzelfde wat ik deed toen ik vier jaar was op die uh, terrassen. Ja. Anders doe je dat niet en dan, dan krijg je een... Uh, God, dan word je inderdaad alleen schilderen of, uh, je, je gaat uh, opdichten. Is het iets van, ik ben er ook nog, of zoiets? Uh, nee. Het zal ook met erotiek te maken Die wil je laten zien. Dat moet je even uitleggen, hoor. Ja, dat, dat, dat is niet helemaal uit te leggen. Dat is alleen maar aan te voelen. Dat kan je niet uitleggen. Maar het heeft wel degelijk met erotiek te maken. Ja? Ja. En, en, ja. probeer het eens uit te leggen? Nou, het is een... Uh, ja. Het heeft iets met ex exhibitionisme te maken, absoluut. Ja? Nou, toch een beetje van... Uh, hm? Moet je zien wat ik kan? Ja, maar en dan, als, je dat dan, als het andere kwaliteiten gaat krijgen... dan je, moet je zien wat ik kan geven. Ja. Ja. En dan is er nog een verschil tussen zingen en toneelspelen. Als je zingt, dan, dan, dan laat je zien wie je bent. Ja. Echt wie je bent. En dat is, dat is heel direct geven. En dan krijg je dus ontzettend veel terug. Toneelspelen is... Uh, ja, je kruipt in de huid van de ander. Het klinkt als cliché, maar het is gewoon zo. Maar die andere heeft alles te maken met jou. Jij bent, degene, jij bent de bron waar je het uit halen moet. Ja. Dus uh, je leert jezelf op een indirecte manier ook uh, goed kennen. Ja. Maar dat betekent dus dat je alleen een rol goed kunt spelen die uh, min of meer een afgeleide is van je eigen karakter. Nou ja, als je de ene dag een. Ik speel de ene dag een moordenaar en de volgende dag een labber. Ja. Ik speel de ene dag een, een, een, een, een miserige klootzak en de volgende dag een. Nou ja, wij spreken een soort en dat, dat zit dan eventueel allemaal in je karakter. Maar dat is, dat is, het, het woord karakter is het woord niet... want ik geloof niet dat je een karakter hebt als toneelspeler. <tie> nee? Nee. wordt het karakter is ook maar iets raars opgebouwd. Ja. Karakter, dat wil niet zeggen dat uh, je talenten en, en uh, uh, je... Uh, je, je muze, de muzikaliteit of de, de, de, wat ik dan mee aan kan voelen... dat heeft met je karakter niks te maken. Karakter is alles, alles wat opgelegd is. Ja. Misschien kun je het wel omdraaien... dat het karakter van een toneelspeler wordt gevormd door de rollen die hij heeft gespeeld. Ja, maar hij is gewoon zelf flexibel. En dus ook in de tijd dat je op een gegeven moment iets speelt... heeft dat wel degelijk af en toe invloed op je persoonlijk leven... Nou, als Kof van Dijk een stuk speelde, dat deed een man, vrouw en moord. Dan moet hij een schat van een Franse uh, aardige, aardige, ja... bourgeois-echtgenoot, hij was dan de man. Ja. En de vrouw die op dat ogenblik op met een getrouwd was... of met een neefde, wil niet zien wat dan die dat stuk speelde... maar dan was hij thuis zo verschrikkelijk aardig. Ja, ja, ja. En als hij uh, Macbeth speelde, dan... dat was moeilijk. Het was een op los. Nou ja, goed. Ja. Niet, niet, maar ik bedoel, was het veel moeilijker. Het, het, aardig is eigenlijk dat je een ongediplomeerd uh, acteur bent. Hè? Ja, maar wat heet het? Ik bedoel, ik, ik had me niet goed gedragen op die school. Dus ze moesten iets vinden om mij dan. Ja, met, ja een beetje van, van straffen was dat. Ja. Mijn eindexamenstuk ja. is afgewezen. Nee, nee. Ik heb gewoon gespeeld omdat ik een onderdeel ben van de klas. Ja. Dat als ik niet zou spelen, dan konden zij ook een hoop uh, dingen niet spelen. Maar, hè, je bent met te weinig mensen. Ja. En uh, dat was toen met Sigrid Koetsen. Sigrid die kreeg een prijs, de topnaafprijs. En ik kreeg dus niks. Maar wij kregen wel aanbiedingen van alle troepen van Nederland. Dus het uh, is helemaal geen tragedie geweest. Ja. Helemaal, ja. E Eigenlijk is, is het iets heel raars hè, dat er een toneelopleiding in Nederland bestaat. Acteurs worden toch geboren, niet gemaakt? Nee, het is een kunst. Het is een uh, vak. Nee. Je, moet het heel, je moet het leren. Op een school? Uh, als het een goede school is, liefst wel. Want dat, dat, dat helpt je zo met zoveel dingen. Ten eerste, als je al die. Je moet leren praten, je moet leren bewegen. Je moet, moet leren bewust zijn wat je doet. Als je dat allemaal per leraar zelf moet betalen. Dat is. Uh, Dan dat, dat, dat, dat krijg je. Dat krijg je uh, wie, wie kan dat betalen? En wat een. Ja, een, Je verdoet je tijd. Want je rent van de ene naar de andere. Er zijn mensen die het een beetje zo doen. En er zijn natuurlijk ook mensen die heel vroeg gestart zijn... op een hele andere manier. En dat vind ik ook fantastisch, hoor. Maar ja, die moeten het dan in de praktijk leren. En dan, uh... ik, ik was dus in een tijd dat je leert om uh, vondel... om de verzen uh, te zeggen. Om uh, ja, ook literatuur te spelen. En dat je daar dus ook weet wat, uh, wie die schrijver is. En dat heeft mij toch wel erg geholpen. Er zijn niet veel hele jonge mensen op de met die vondel kunnen zijn. Want het is dan onbelangrijk, omdat verregen ze... Ja, God, daar wordt niet zo erg van uitgegaan... en toch is dat een vorm ja, een van literatuur. Als je Shakespeare speelt... dan is het... behalve het verhaaltje, of behalve de anscenering... en als er op een gegeven moment weer een hele geile regisseur is... die me zegt, kijk mij nou eens regisseer. Maar als je Shakespeare speelt zoals het er staat... dat is, uh, dat is ook heerlijk. Ja. Waaraan uh, herken je een goed acteur? Nou, er is een uh, nummer één als, <laughs> als ik geraakt word door hem. En ik herken dus ook heel goed wanneer iemand gewoon heel goed toneel kan spelen. Dat je denkt, ja, jongen. Laat ik zeggen wat een Wil, uh, Willem Nijhol doet in uh, Cabaret op de ogenblik. Dat is fenomenaal van vakmanschap ook. Ja. Afgezien dat hij dus de hele voorstelling draagt. En daarom vind ik hem goed uit. Maar ook dat je denkt, god, ik kan lekker achteroverleunen. Hij doet dit zo ontzettend goed. Want ja. Ja. Nou, dat is uh, heel erg prettig hoor. Ja. Maar, maar waar zit hem dat dan in? Dat zit nummer 1, dat hij ontzettend hard gewerkt heeft. Hij is een enorme harde werker. En ik ben van huis uit lui. Ja. En nummer 2? Ja. Je zegt hard werken. En wat nog meer? Nou, talent. Ja. Een talent dat is natuurlijk iets van God gegeven. Dus, dat, dat, dat, dat, dat ook niet. Dat... En talent betekent dat je wat moet kunnen doen? je ja, dat niets kunnen doen. Dat moet je hebben. Ja. En dat is nogmaals dat is een gave. Dus dat moet je hebben. Ja. En de ene heeft dat wel en de andere heeft dat niet. Maar er zijn er veel meer eh, mensen die talenten hebben en dingen die ze niet weten. <tus> ik heb een tijdje gewoond eh, in, een, in een therapeutische commune. Daar ben ik opeens aangewaaid omdat ik ja, dat een spannende gemeenschap vond... En uh, dat is in echt mond aan Zee, dat, die, die floreren, mag ik wel zeggen. Dat heet de Human University. Dat is dus een Maar commune Maar ik bedoel, hun werk is therapieën. Uh, therapieën, therapieën, therapieën. Therapie. Nou, ik heb daar een jaar gewoond en ik heb ook al die therapieën gevolgd. Want is, je, anders zou ik niet begrijpen waar ik woonde. Uiteindelijk. Uh, Vroegen ze mij om groepen te geven. Dat wil zeggen van drie dagen. Mm. Daar komen mensen die komen dan vrijdag en dan maandag gaan ze weer weg. Nou, hetgene wat ik met ongeveer twintigtal mensen gedaan heb. is om ze alles te laten doen wat ik doe in mijn leven. Dus liedjes maken, uh, muziek maken. Uh, toneelspelen, schilderen. En dat, dat, dat, dat. Nou, eigenlijk om ze te laten merken dat ze dat allemaal konden. En dat lukte. Ja. In wezen lukte dat. Mensen dachten dat, dat dat niet voor ze weggelegd was. En dat is onzin. Dus gaat toch niet in iedereen een goed acteur? Uh, nee, waarschijnlijk niet. En toch gebeurde dat daar wel. In zover... Als daar liefde in gestoken wordt vanuit jezelf... Mm. dan kan je zo ontzettend veel meer. Mm. Dan, uh, wat de maatstaven zijn voor een goed acteur in, uh, in deze wereld... begrijp ik niet, kan... Maar ja, daar vergelij... ver verleg je eigenlijk allerlei... Uh...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 Hoge rots moet nu weten, zo so zijn we niet geboren.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 Stel me zo voor dat acteurs ook heel goed derdehands auto's zouden kunnen verkopen. Nou ja, wat moeten ze dan doen? Dan moeten ze ten eerste verstand hebben van, van die auto. Maar dat is niet acteren. Acteurs zouden beter een... Of actrices kunnen eerder een hoer worden. Of een, een diplomaat. Of een... Waar je dus echt een hele duidelijke rol in moet spelen. Mm -hmm. Maar wat dat betreft spelen we allemaal rollen. Mm. De hele wereld speelt rollen. En als het niet die vonk van, van uh, muzen heeft... Dan, uh, nou ja, dan... dan kunnen we niet toneel spelen. Het heeft natuurlijk ook een gekke kant. Aan de ene kant je speelt, je speelt iemand die je zelf niet bent. <coughs> Je probeert met alle geweld te, te uit te vinden wie diegene is. Maar je moet het doen met jouw middelen. Dus je bent een continue uh, ja, een, uh, toeschouwer. Je bent een toeschouwer naar jezelf toe. Je bent de toeschouwer naar de ander toe. En dat moet op een gegeven moment voor, bij elkaar komen... om dit te gaan doen voor een toeschouwer die in de zaal zit. Dat is een hele wonderlijke gang van zaken. Wat zijn nou rollen die je absoluut niet kan spelen? Nou, ik zou als acteur... Ik, ik heb dus wat dat betreft geen... Uh, moraal, geloof ik. Ik ben niet immoreel. Maar ik laat... Ik laat dit niet... Uh, mij afhouden van het feit dat ik eigenlijk... Maar dan ook je absoluut in alles een mens Dus ik zou... Je hebt het over een... Uh, een Jood of een nazi. Ik zou net, net zo graag een Jood willen spelen... als een nazi. Anders zou ik ook geen... Uh, klassieke rol kunnen spelen. Want die dingen die lopen door elkaar... Dat... Heb je er geen problemen mee dat mensen je op dat moment identificeren met wat je speelt? Dat is dom, want je bent een toneelspeler. Het is aan de ene kant, zoals vroeger was, dat je dat dit, in het theater van 1900... dat zo'n zaal, de, de, de, de moordenaar, etcetera, te lijf wou gaan en zo. Ja, ja dom, dat is natuurlijk heel, heel schitterend, he? dat, het, dat het publiek zo reageert. Maar de tijden zijn natuurlijk toch veranderd. Maar uh, de tijden zijn natuurlijk niet zoveel veranderd... als we ons de vastbinderel in uh, herinnering roepen. Hè? Ja, maar daar ging het dus meer om ook... als je dat stuk speelt, wat voor een strekking heeft dat? Dat is iets heel anders. En daar zou ik dus, daar zou ik absoluut zeer... Ik kan me voorstellen dat ik een heleboel stukken niet wil spelen. Nee. Om die reden. Ik bedoel, als dat iets propageert waar ik dus zo vaardig kan tegen ben... of dat het me helemaal, nou ja, dat voorkomen in conflict brengt... of ga je gang mee, dan speel ik het stuk niet. Maar de rol is iets anders, op een gegeven manier. De rol is een mens die op een gegeven moment in een... of in een walgelijke, of in een... Uh, uh, uh, ja, in een hele andere context staat. En het, maar dat maar dat is het, en dat is het, en dat is het, en Come a tinder and bro na piskunas, Unahai, nahai, nahai, nahai, nahai, nahai, nahai, nahai, nahai, nahai, nahai, nahai, nahai, nahai, nahai, nahai, nahai, nahai, Zie je dat zo ter plekke? Ja. ja? Is dat Russisch of niet? Ja, dat is dus een onzin Russisch. ja? Ja. Heb je hier al je nummers op gecomponeerd? Nou, nee, van de laatste jaren. Ja. Hm. Hoe gaat het in zijn werk, dat componeren? Ga je hier gewoon zitten? Ja, God, ik, Af en toe begin je met een tekst. Af en toe begin je... Uh... <kliek> ja, dan begin je met een melodie. Dat is een melodie die vaak echt, uh, vaak terugkomt. Nou, dan probeer je er een tekst op te maken. Het liefste zing ik in, dit soort, in deze gekke taal. Maar ja, in het Nederlands moet je er een... Uh... Ja? ja. <lacht> nee, dat... dat uh... Wissel. zo we je eventjes gaan zitten? Sammy bijvoorbeeld. Ja, dat was helemaal in het begin. Nou, ik, had, ik moest mijn eerste plaat inleveren bij gam. En ik had uh, nou, alles op een bandje gezet. En het was om zeven uur, moest ik dat inleveren bij, ja, bij Gerrit ten Braber. En ik... Uh, ik heb nog drie kwartier, dus kwart over zes. En die ene melodie, van die, die had ik. En toen dacht ik, wat jammer dat ik nog geen tekst op gemaakt. En toen dacht ik, wat? In vijf minuten heb ik hem. En toen kon ik hem meenemen naar... Dus het weet je helemaal niet dat dat iets uit zou halen. Uh... Hoe, hoe ontstaat dat dan, zo'n tekst? Ja, hoe ontstaat het? Eigenlijk waar je op dat moment behoefte aan ja. Ik had daar behoefte aan. Omhoog kijken? Ja, absoluut.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 Totdat hij een paar jaar geleden hoorde... dat zijn vader nog altijd leefde en in Parijs woonde. Ramses Shafi besloot hem daar op te zoeken. Het werd een van de spannendste ontmoetingen uit zijn leven. Ik kwam binnen, maar ik zou dan een verhaaltje ophalen. Daar heb je op, op een of andere manier met hem... maar. Uh... Ik had foto's van hem. En hij staat daar aan het eind van de gang. Een hele lange... Ja, mooie man die daar staat. En... Zonder voordat ik iets zeg, begint hij in het Frans tegen me te praten. Het is alsof ik uw handen heb, alsof ik uw ogen heb. Het is alsof u mij bent. En uh, neemt hem niet kwalijk, ik ben religieus. En toen begon hij iets te prevelen. En toen begon hij meteen ambtenaar. Maar toen was een diplomaat. En toen begon hij iets van, waar komt u vandaan? Met en het ene moment was, uh, ja. Ja, was... En zei jij van, ik ben uw zoon? Dat zei ik toen. En toen? En toen heb ik. Uh, heb ik hem zijn eigen papieren laten zien? En uh, Want ik, ik, was, ik kon ook een fraud zijn. Ik, ik kon iemand zijn die hem eventueel ofwel lichten voor geld of zo. Ja. Ja. En ik zat achter in de auto naartoe, want hij was getrouwd. Ja, niet echt getrouwd, maar in ieder geval met een fantastische Française. Die bij tachtig was en een om was. En uh, die had, uit de vorige huurlijk had zijn dochter... en die ha hadden me opgehaald van het vliegveld. Om, het, om het te checken wat voor een persoon ik was. Ja. En toen zat ik achter in de auto... en toen zei die vrouw die uh, achter het stuur zat... nou, één ding moet ik nu eigenlijk wel zeggen... ik geloof echt dat uh, u de zoon bent van uh, de heer Safi. Ten eerste uiterlijk lijkt u op hem. Maar uw aftershave is zo doordringend... en dat is hij ook. <laughs> Het ja, is heel van... wonderlijk, omdat meestal denk je dat je, ja, ff, dat je op je vader lijkt of dat kinderen op hun ouders lijken. Inderdaad, door uh, kijk, uh, deze eigenschap heeft hij van jou. Of daardoor, maar het is toch meestal zoals je opgevoed bent. Ja. En die kans hebben wij nooit gehad. En ik herkende ontzettend veel in hem. Ja. Ik herkende heel erg veel in mezelf ja. Het was fantastisch dat ik het meegemaakt heb. maar voor hem ook, geloof ik. D het lijkt me zo raar om je, om je eigen ah. vader te zien, eh, ja. die je nooit gekend hebt. Ja, dat is heel wonderlijk. Heel wonderlijk. Zie je dan jezelf? Ik zag hele goede dingen van mezelf in hem. Ja. En ik, ik zag ze in hem bijna ongerepte. Ik zag ze in hem puurder, in zekere zin. Ik was, in, ik was toch veel meer aangepast aan Nederland. Toch op een uh, bepaalde manier. Ja. Het was belangrijk voor je dat je ja, hem zag. Ja, heel erg belangrijk. Ja, ja, heel erg belangrijk. En ik denk voor hem ook. Ik weet niet zeker, heb je dan... Uh, dat spel had hij dan achter de hand om, uh, om eventueel een beetje dement te worden. Maar ik vond dus dat hij het gebruikte. En ik dacht, dat zou ik ook doen. Ik begreep ja. dat heel, ik het heel, heel goed. Dus we hebben erg van naar muziek geluisterd. En, uh, uh, ja, goed. Ook je eigen muziek? Ja, en toen dacht ik, dat is. Uh, als ik dus zijn zo zoon zou geweest zijn. Terwijl. Hij, als hij mij opgevoed zou hebben. Nou, dan hadden we nog fiks in de klins kunnen liggen ook nog. Want ik improviseer. En ik improviseer goed. Maar ik speel al jarenlang geen componist. En hij uh, speelde ook piano. Maar uh, hield zich aan de componist. Dat was een grote Bartok-liefhebber. Hield daar lezingen over. En, uh, dus toen ik mijn uh, bandjes meegenomen had. Toen zei hij. Ja, ik vind wat dat je het mooi speelt, maar vooral speel je niet componisten? Dat ik: hey meneer, daar heb je dat zo'n grote gedonder hebben gegeven. Ik ben geraakt door een vorm van dat ik dan. Van een stel, als een vorm van waarheid. Dat ik nog nooit zo duidelijk en helder. en. en het gevoel voor humor en een vorm van. Absoluut weten wat een menselijke. Uh, nou, Want de mens is op de moment in deze westerse wereld. met al zijn. opgefoktheid en, en, en verdrongenheid en, en frustraties. En. dat hij daar een leidraad aan geeft van. waarom zou je dat allemaal doen? Maar je zegt: het is. wat ik begrijp uit je woorden. toch ook een soort vlucht hè? Uit, de, uit de wereld van. Uh, van uh, 1989, 1990. Ja, maar het is mij de vraag in hoeverre die wereld echt van. Een, van in hoeverre dat belangrijk is. Je, je leeft en je gaat dood. Je wordt misschien uh, 80, 90, dat is hè? Alsof deze wereld waar we nu op het ogenblik een leven. alsof dat een, een, een wezenlijk belangrijke wereld is. Ik denk van niet, dus. Nee. Helemaal niet. Ik leef erin, ik leef er volkomen in. En ik heb er alles mee te maken. En er zijn ontzettend veel dingen waar, waar ik ook uh, van hou. Maar ik vind het ook een volslagen domme aangelegenheid. Ja, de manier waarop mensen met elkaar omgaan... is, niet, is onvoorstelbaar. Mm. En om dat als criterium aan te houden... dat doe ik niet hoor. Ik leef erin... en ik, uh, uh, rep, ik probeer daar het beste van te maken. En ik hou van toneelspelen... ik hou van muziek maken, etcetera. Dat is mijn leven. Maar ik, ik heb... behalve... Dat feit dat er wegen zijn, dat er elektriciteit is, dat we uh, kunnen telefoneren. dat we uh, uh, kunnen vliegen. dat we kunnen. er zijn waanzinnige verworvenheden in deze. Wereld. Maar de manier waarop de door domheid alles zo. catastrofaal vreselijk is. de manier waarop mensen met elkaar omgaan, is. Uh, dat ik niet zoveel op uh, heb mm -hmm. met deze verworven Maar. Zonder je te willen kwetsen. Dat is niet de bedoeling. Maar ik kan me zo moeilijk voorstellen dat iemand als Bakwan. Hè, uh, dat hij je dan de weg naar zuiverheid wijst. met 40 Rolls Royces voor de deur. Dat is een enorme gein. En dat is enorm Ja, dat is Die Rolls Royces, dat is dus echt om de wereld te provoceren. Het is een enorme provo. Het is een, het is een, het is een hele revolutionaire man. Maar een absolute provo. Om, om dit zaakje hier wakker te schudden... moet je met idiote dingen aankomen, bij spreken. Als je één uh, Rolls Royce hebt, dan ben je een rijke man. Als je twee Rolls Royce hebt, dan ben je al een beetje een patsen. Ja. Maar als je er zeventig hebt, terwijl je ze niet eens hebt... dan gaat het... Dan moet je bij ze eens even kijken. Waarom wat, wat, wat doet zo'n man dat? Dit is om even aan te geven hoe onzinnig het is. Dit is ja, gewoon dat, dat begrijp ik toch niet echt, hoor. Nou, het is absurd. Ja, maar het is toch ook absurd om zoveel Rolls Royce's te hebben dan? Nou, dat is absurd, ja. Maar het is eigenlijk om dat hele zaakje aan de kaak te stellen... van het bezit en dingen. Om te laten zien dat het dus nergens op slaat. Je kan toch maar in één, Roll, één Rolls Royce kan je zitten. Ja. Wat heb je dan een zevende? Ja. Ik ben dus toch... Geen ik ben, ja. ik heb wel... Toen heb ik die rode kleren aangetrokken en ik heb, ik heb die malen aangenomen. Ik ben echt geen volgeling. Dat weet ik dus nu heel zeker. Ik ben iemand die mijn eigen leven leidt en mijn eigen uh, dingen heeft... en. Het is een van de mooiste dingen die je eens een keer gezegd heeft. Wat ik geef, dat zijn suggesties. Neem ervan wat je nemen wil. Maar dat zijn geen, geen wetten of geen ordinaties of wat dan ook. Onzin. Dat ja. ja, uh... klinkt een beetje koud buffet-achtig, hè? Pak maar uh, wat je lekker vindt. Dat is maar de vraag. Of koud buffet zo. Uh, uh, dat vind ik heel erg prettig, een koud buffet. De muziek die ik maak, dus, die ik improviseer, is eigenlijk altijd een verlangen. Een enorm verlangen. Maar de schilderij die ik maak, eigenlijk ook. Ik heb, ik heb daar stapels liggen daar in die achterkamer. Die heb ik dus, vooral nu op de ogenblik dat ik met waterverf bezig ben. Het gaat dan, zeg, berg, berg, berg, Als ik dan s'avonds thuis kom en af en toe liggen er een stuk of zes, zeven s morgens... en die laat ik dan drogen en dan wil ik er niet meer naar kijken. En dan werken ze allemaal op, dus ik weet bij God niet meer... Uh, wat ik allemaal geschilderd heb. Maar als, als ik speel, is het echt altijd van haar. Ja. Een verlangen waarna? Ik heb geen idee. Misschien een verlangen uiteindelijk naar dat thuiskomen. Naar dat eeuwige thuiskomen. Ja. ja? Dat is, denk ik... Ik weet niet, wat het gebeurt dus... En ik ben uh, de laatste om mezelf te analyseren. Daarom weet ik ook uh, niet wie ik ben. Dus, uh, ik zou mezelf niet uit kunnen leggen. Dus het verlangen voel ik. Maar daarna Dan moet ik weer in mijn kop. En dat, uh, dat heeft geen zin. Nee. Het is het mooiste in je leven dat je opeens een keer... erachter komt wie je echt bent. Zover ben ik nog lang. Maar... de Koenverbraak in gesprek met Ramse Shafi... in een aflevering van Koep Soleil... een bijdrage van de NCRV... eerder uitgezonden in 1989. Mooi toch om dat zo weer eens te horen? En ik weet uit betrouwbare bron... dat de wijn tijdens dit interview... rijkelijk vloeide. Ramse Shafi werd geboren op 29 augustus 1933. Hij overleed in 2009... op 76-jarige leeftijd. Dit is Radio 1, u luistert naar Nachtvluchten. En dit was een aflevering van Vlucht in het Verleden. Het is tijd voor een kort journaal. En daarna gaan we verder met Nachtvluchten. In het volgende uur een aflevering van Napels met Rijn Welsen. Graag tot zo.